Aldi. Nieuws. 1 uur. De Franse president Macron heeft gereageerd op het overlijden van Brigitte Bardot. Op X noemt hij haar een legende. Hij roemt onder meer haar stem, haar verschijning en haar onvoorwaardelijke liefde voor dieren. Bardot belichaamde een leven in vrijheid, schrijft Macron. Ze heeft ons geraakt. Brigitte Bardot was 91. In het Surinaamse dorp Meerzorg, vlak bij Paramaribo, zijn afgelopen nacht negen mensen gedood bij een steekpartij. Volgens media in Suriname zijn de slachtoffers zes kinderen en drie volwassenen. De dader is vermoedelijk een verwarde man. Toen hij ook de politie aanviel, trokken agenten hun wapen en schoten hem in zijn been. De politie heeft niemand aangehouden voor de ongeregeldheden gisteravond... in de Amsterdamse wijk Floradorp. We wilden vooral de brandweer veilig zijn werk laten doen, zegt een woordvoerder. In de wijk waren meerdere branden. Ermeers werden bekogeld met vuurwerk. De buurt is woest omdat het vreugdevuur met oud en nieuw is verboden... En het dodental in Zweden als gevolg van een sneeuwstorm is opgelopen tot drie. Twee mannen stierven door een vallende boom. Hoe het derde slachtoffer om het leven kwam is niet helemaal duidelijk. Niet alleen Zweden heeft last van de sneeuwstorm, ook Noorwegen en Finland. Tienduizenden huishoudens zitten zonder stroom. In Friesland en Groningen geldt code geel voor dichte mist. Verder is het wisselend bewolkt met soms aardig wat zon. In de mist ligt de temperatuur rond het vriespunt. In de zon tussen de 2 en 6 graden. Vanavond opnieuw mist... Dit was het nieuws op 538. Jeroen, dankjewel. Krijgen we de situatie op de weg? Op dit moment drie vertragingen. Te beginnen op de A12 richting Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, 10 minuten. Dan de A12 richting Arnhem tussen Week en Duiven, 7 minuten. En de A12 richting Den Haag tussen Zoetermeer Centrum en Brugge Over de Vliet, 7 minuten vertraging. Ook twee flitsers, de A10 richting A10 Noord bij Amsterdam, 3,6. En de laatste flitser op de A15 richting Gorkum. Bij Gorkum hekt hem 98,8. Oké, okay, heb ik alles. Laminaat, winkelhaak, hamer... Gelukkig krijg je met Praxis Plus deze donderdag tot en met zondag... 20% korting op een artikel naar keuze bij besteding vanaf 10 euro. Voor de makers. Praxis! Ook geen ruimte om lekker thuis te werken? Breng spullen die je minder vaak gebruikt naar Allstate Mini-opslag. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En je mag gratis gebruik maken van onze verhuisbus. Geef Geeft ruimte... Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper. Bij United Consumers. United Consumers. Ook jouw maand kan goedkoper. Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl. Lens online. Expert in ogen en lenzen. Lens online. 18 plus, speel bewust. 1 januari valt de postcode Kanjer van 59,7 miljoen. Je hebt nog drie dagen om mee te spelen. Ga naar postcodeloterij.nl. Vanaf morgen, de 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win. 10.000 euro. Happy new year. Attention. Dit is de 538 Party. Top 1000. Jordi Warners. Zometeen follow the leader op 756. En eerst David Guetta en Sia. 757. Yes, 56. Boys en follow the leader in de Party Top 1000. De 538 Party Top 1000. Nummer 756. Daphne die stuurt via de 538 te heerlijk deze Party Top 1000 in de oortjes. Terwijl het lunchtijd is met Keizer Smarn op de Oberde First Alm in Bayern. Ik hoop dat ik het allemaal uh, zojuist goed heb uitgesproken. Vanmiddag komen mijn ouders die in Zwitserland wonen naar mijn zus en mij. In de 31ste oftewel oudjaarsdag tijdens de finale van de Party Top 1000... pakken wij de Sint Kerst nieuw cadeautje met de familie uit. Daphne, heel veel plezier en leuk om te horen dat er gewoon... met een Kaiser smile naar de 25 Party top 1000 wordt geluisterd. En zoals je weet ben je ook altijd welkom in de heb Om je even te melden, ik ben benieuwd hoe jij op dit moment... naar de duizend beste partyhits aan het luisteren bent... zo tussen de dagen van kerst en oud en nieuw Pink! Komt er zometeen aan, ook Mauro Picotto is voor je onderweg. Maar eerst verder met Prince en 9099 hoor je op nummer 755 in de party tot 1000 op 58. vijfde. 8. Party tot 1000. Radio 5, 3, 8. 753. Sorry, thought it De vrouwen uit de showbiz Jordan Pink en Just Like a Pill. En uh, nou, waarom is ze zo stoer? Dat ze vlak voor haar optreden bij de Super Bowl zo ziek was dat ze emmers vol kostte. De 50 party duizend. Ja, sorry, je kan het niet uh, smakelijker maken dan dat het is. Um, die emmers die kostten ze vol, dus omdat ze hartstikke ziek was van de dokter, mocht ze niet eens zingen. Maar ze deden toch. Nou, denk ik ook dat als je de kans krijgt om de Super Bowl te doen, dat niets je weer tegenhoudt. Niemand van die miljoenen mensen had iets door die aan het kijken waren. Dan ben je een professional. De 50 Party, top 1000. De duizend beste Partyhits om 2025 mee af te sluiten. George Michael gooien naar Pitbull. En Hotel Room Service op 752. Tonight, your man just left, I'm the plumber tonight, I check your pipes, oh you the healthy type, well here go some egg whites, now give me that sweet, that nasty, that good stuff, let me tell you what we gon' do, two plus two, I'm gon' undress you, then we gonna go three, and three, you gon' undress me, then we gonna go four, and four, we gon' freak some more, but first, we gon' Put them fingers in your mouth, huh? Open up your blouse and pull that G-string down south. Ooh, okay, shout it. One's company. Two's a crowd and three's a party. Your girl ain't with it. I got somebody. And by nature, she's naughty. Woo! Now give me that sweet, that nasty, that good sister. Let me tell you what we gon' do. Two plus two. I'm gon' undress you. Then we gonna go three and three. You gon' undress me. Then we gonna go four and four. We gon' freak some more. But first, we the best up one Kijk op 751 in de 50 party tot 1000. Zometeen ben ik bij je terug met Def Rimes, Basto... en ook Britney Spears hoor je zometeen. En heb jij je al opgegeven? De 538-ochtendrun komt terug. Zaterdag 14 maart 2026 in het Olympisch Stadion Amsterdam. Draag jij dit jaar ook jouw steentje bij? Doe mee. En ren 5,38 kilometer voor het Prinses Maxima Centrum. Kaarten koop je nu via 538.nl.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 Je had de marathon al drie keer willen lopen, maar ja, die hemstring. Met de zorgverzekering van Nationale Nederlanden ben jij klaar voor verandering. Ook als je die blessure gaat aanpakken. Want je hebt een ruime keuze uit aanvullende verzekeringen met Visio. Kijk op nm.nl slash zorg. Wat er ook verandert, onze support heb je. De lekkerste oliebollen die je maar kunt wensen, vind je gewoon bij Jumbo. Heb ah. je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 Sale bij Intratuin met maar liefst 40% korting op het hele kerstassortiment. Kom dus snel langs bij Intratuin. Wij vakanties. Nu de hoogste korting tijdens de super vroegboekseil. Zo, voor jou, dame. Wow.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 En nog meer voordeel: 10 oververse oliebollen, Naturelle met Krenten, voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi, je hebt nog 3 dagen om een Audi-aanslot te kopen en kans te maken op de hoofdprijs van 30 miljoen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18. Plus. En heerlijk voor vanavond: appelbonniers 4 stuks, maar 2,49. Voor dat geld hoef je niet te wachten tot oudjaarsavond. Aldi. Bestel nu de Linda Loves Feesteditie. Barstens vol inspirerende reisverhalen. Binnenkijken bij bekende Nederlanders. En betaalbare partylooks. Linda Loves. Jouw heerlijke dikke magazine met alles voor de feestdagen. Bestel nu online op linda.nl. 10, 9, 8, 7, 6. Vuurwerk.nl. De grootste vuurwerkwinkel van Nederland. Vuurwerk.nl Bestel nu de wintereditie van Linda Loves. Het perfecte cadeau voor de feestdagen. Zo klinkt de mooiere toekomst. Alles geregeld voor je oude dag. Je spaargeld staat goed. Breng je toekomstdromen dichterbij. En begin met sparen bij de bank die denkt aan jou en aan de toekomst. Nu als zin in morgen. ASM Bank.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 2,5% op jaarbasis. Bekijk de actievoorwaarden op asmbank.nl. 538, je de party 538 party tot 1000. Met zo meteen Bastow en eerst Dev Rhymes, Duku cool op 750. 750. De buis, man. Het is de Vraamse geen Henny Huisman Doe de televisie niet uit man Luister, ik ben te gek net als seks in het duister huh, Luister, ik ben vrijgezellig Zijn er vrijgezellige dames in de huis Hier heb je mijn type nummer 0666065 Dan gaan we naar een hotel Motel Holiday Inn Ik ben de dames lieveling Vraag het maar aan je ex-priendin Iedereen zegt Hotel, motel Holiday Inn Als jij de loterijen win, krijg ik jou pin, pin, pin, pin. Iedereen houdt van goekoek. Iedereen houdt van geld. Je gelukkig. we lekker lekker, lekker, lekker, lekker, Ik laat je rrr, net zo goed, zo goed, verdienen het Hallo schat, Je hebt een balmoer, Je bamboe, komt zeker uit Paramaribo. Oh, ik heb een automobiela. en een javeur voor mij, jabeur. Schat, ik sta nu voor jouw villa. Dat is je er geduigen voor je deur. Dan gaan we naar de bioscoop en gezellig loop in de Kralingse Bos. Ga me niet delen, wil alles wat je delen. Zo maak je potte meneer maar los. Iedereen houdt van doelkoer, iedereen ja, ja. houdt van geld. Ah. Maar geld maakt niet geluk. Mijn bases en André Hazers, trouwens ook. Gaan op de Russen, die willen me kussen. Colombianen, die willen me dood. En ik hoop dat je ex-genoot mij nu met rust laat. Zeg, ben je een player? Wat is dat voor een Wie dat krupp? Wacht! Wie dat je, je bent? Ricky Ricky. Noem je mij een hond, dan ben jij mij teven. De bom, de bom, de bom, de bom, de bom. Hij is de bom, Hij is de bom, hij is de bom, hij is de bom. Hij is de bom, hij is de bom. Hij is de bom, hij is de bom. Hij is de bom, hij is ik jaag hem weg, ik zeg move, anders wordt hij mijn nagerecht echt? En laat hij denken dat ik er niks van kan bakken, dan stuur ik hem dat grap Piet, ik kan die lekker hangen Iedereen houdt van doel, iedereen houdt van geld Dat geld maakt niet gelukkig, van mijn vriend dat frijnt Echt wel? Iedereen houdt van doel, iedereen houdt van geld Dat geld maakt niet gelukkig, van, van mijn vriend dat frijnt Alle ballen verzamelen, want hier komt de smaakje pangen verhamelen alle ballen laat. Hier komt een smakje van een behavelaar. Ik ben een zorro, geen zet, maar ik zet een zee op jouw bil. Rutte kort, ik vind die trutel tof, want ik kan toch lekker doen wat ik wil. En dan met dekken, die pimmel lekker, Nu zichtte aan mijn tennis rekken. En ik hoop echt wel dat die Richard Skrai komt checken. Leo Tien, die wil me zien. Wie heeft die trin, het achterkop. En ik hoop echt wel dat Marco Borsato erachter komt. Dan word ik lekker populair en een miljonair. En trouw ik mijn fris en laag. Alle ballen verzamelen. Vakantie maar gezellig. 449. Team hoorde op 749 in de Vijfjacht Party Top 1000. De waardetransportauto komt hier zometeen alweer voorrijden, denk ik. Want die komt die koffer brengen die hier vanaf morgen in de studio staat. De Vijfjacht stemmenjacht koffer met daarin... 10.000 euro. Het is de eindejaarseditie. Jij maakt kans op die koffer als je weet welke bekende stem erin zit. Vanaf morgen wordt die ieder uur weer geopend. En mag je als 5 luisteraar een poging doen om erachter te komen welke bekende stem in die koffer zit. Aanmelden kan alleen via 5 Dus ga naar 5 meld je aan voor de eindejaarseditie van 5 Stemmenjacht. En wie weet win je 10.000 euro? Baby, can't you say, I'm I got like you. 747 Wherever you go, you know I'd follow you Cause I'd go anywhere, anywhere, anywhere with you Just say let's go, I'd run away with you Yeah, I go anywhere, anywhere, anywhere, anywhere with you Do Anything, anything, anything for you Just say let's go This is Steve Everjack and Dub Vision. Anywhere with you. Even terug naar 2011. Dat was de tijd dat er drie maanden lang gejaagd werd op een koe. Die koe die heette Yvonne. En die kwam uit Duitsland. Drie maanden lang wist ze uit de handen te blijven van de politie, boeren en de pers. Uiteindelijk werd ze alsnog gevangen en ze werd niet geslacht, maar opgenomen in een dierenopvang. Nou, tegenwoordig jagen we op gevaarlijke wolven en toen waren het nog lieve, zachtaardige koeien. Het gebeurde dus in 2011. Toen was dit een hit. Bambi Ride Mohambi op 746.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 van hout Hornbach is jouw project bouwmarkt. Hornbach. Er is altijd iets te doen. En we gaan nog even door met de mega megadeal. Nu extra goedkoop bij Lidl oliebollen per stuk voor maar 39 cent of 10 stuks voor 2,99. Lidl, je verdient het. Doorgeloos mobiel werken waar je ook bent. Met Dustin, de IT reseller van Nederland, beheer en beveilig je al je Samsung devices eenvoudig met NOX Suite. Regel het via Dustin. Slim en veilig. Kijk op dustin.nl/samsung. Consumentenonderzoek bewijst: Lidl is nummer 1 in prijskwaliteit van Nederland. En om dat te vieren deze week bij Lidl, een megapak blauwe bessen. 400 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.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 Zon en strand en een zwembad en een quad en skydiven en een dj en... Nee hoor, gewoon rust. Pak nu de allerhoogste vroegboekkorting. En nu snel naar kopen. Boek nu Turkije en krijg de allerhoogste vroegboekkorting. Check Corendon.nl. Het is tijd...